Uh, ik had net in de pauze gevraagd iedereen om na te denken wat nog meer zit in het woord ja, in het woord Kala wat nog meer zit in het woord wat wij wat noemen wat we, oh, hij had gezegd Kala is dus de bruid volleinding Gmartikum de malgoed in de toestand van de Gmartikum is volmaakt. Hoe kan je dat ook zien in het woord zelf, als je kijkt naar het woord kala? Het woord kala bestaat uit twee woorden. Kol is alles, en kol is alles wordt genoemd, de, wie is kol alles? Is kaf is twintig, en lamet is dertig, samen is het vijftig. En dat is de zeerampin. Ja, yeah, en zeerampin heeft talen. Vijf zwierot, mal tien. Ja of niet? Zeerampin is talen. Dus daar zit vijftig. Ja, en dan ook dat van de vijftig van de poorten hij ontvangt. En vijf is de enkel enkelingen. dat zijn vijf woord van de van de mal goed zelf. Dan in de gmartie heet zij Kala, hij is kol. En bij haar voegt zich toe aan de Zeran Pin. Of Zeran Pin voegt zich aan haar toe. Zo so we dat geleerd. Dan is het kol plus hij. He. Dan heet het kala. Vijftag gematria van hem. Vijf mal tien. En vijf is vijf gurot. Het is niet mijn. Ontdekking of zo, so, dat is eigenlijk ook natuurlijk geleerd bij Ari. Dus wanneer in de toestand van de gmaartoestand, zij is dan verenigd met, met de en Pin. Zij wordt één met de en Pin en dan verkrijgt zij die toestand de naam Kala. Hij is kool en zij is kala. Ja, zo, so, hij is kool en hij, zij is kala, nog hij daarbij. Net zoals ish is een man en isha is ook een beetje anders woord, als het jut ook geschreven wordt. Maar hier is het absoluut hetzelfde. Kol is zeer in en kala is uh, malgoed. Maar dan malgoed in de malhoed in de gmartikoed, wanneer zij absoluut verbonden is met haar echtgenoot. De regel 9. Vechupa i kinus, we kibuts, we kibuts, we kibuts, we kibuts, we kibuts, we kibuts, we kibuts, we kibuts, Shinid galubaze ahart ze bacholha yamim Vazmanim De Shiti alfishni. Kidertin Kulam nasu atale or echade shell or choser aule vihof. I could show Brihu ushindi, ani krayim five tin ata hatan vykala. Shagor kuzer kofev mimal lahem zestim kmo kupa. Kijk nou geweldig. Hij vertelt ons weer dat woord kupa, wat is baldakijn. Kijk hoe wat het is. Dat hele procedure, hele Huwelijksakte als het ware. Dat wij moeten zien wat het is. Oké, okay. aan wij weten al. De bruid, de kala, bruid. De meisjes, ja, bruidsmeisjes, we hebben geleerd. De zonen van de chupa we hebben geleerd. Dat zijn de tzadikim Ja, dat zijn. De, de, ja, zoals de. Maar wat is chupa zelf? Goed opletten, nog een keer. En gopa betekent gewoon letterlijk, betekent bedekking. Bedekking. Negen. Goed. De, de zin daarvan, leer. De gopa, wat betekent gopa, dat baldakijn? Ki want het binnenkomen, we kibbutz en het we zich verzamelen. Het verzamelen van alle orchozer, de regel tien, shia tsaad welke orchozer uitkomt, verscheid, arideja man door de man, shia alo di die de rechtvaardigen doen opstegen, bahol eilo in al deze, de regel elf, zivukim. Tussen de kadoch kadosh de Heilige gezegend zijn, Ziranpin en Schinte, en Zijn Schina en de Balchut, zijn niet die onthuld worden, daarmee Achar ze, die onthuld worden de ene na de andere, die Zivugim, de twaalf Bachol Hayamim, alle dagen, was maniem en de tijden, de shite alfeschnie van de zesduizend jaar, kikulam na sotha, want allemaal zijn zij geworden nieuw, let op, le orga tot één groot licht van shel orgozeer, van het en nu kijk goed wat Jenoos vertelt, dat de, deze vergelijking, wat betekent goepa. En nu zijn geworden allemaal van dat een groot licht van oorgozer, 14, Houle, welke Orgozer stijgt op, we en dat is de stam van het woord, alleen de ver, verdubbeling van de laatste letter p, Gofef is precies net zoals Gopa, Alleen verdubbeling komt, treedt op van de laatste medeklinker. betekent en bedekt uh, bedekking maakt over de boven de koets in Kijk, de orgozer die steekt op en bedekt daarin, in hem bedekt de heilige gezegende zij en schina door dus zeer binnen en de schina die blijven daarin. Orgozer, dat is dan de de hupa, dat is die, dat baldakijn die, die door de man van de rechtvaardigen wordt opge, omhoog getrokken en daarin en dat komt boven de gezichten daarom, je ziet het baldakijn komt boven boven de, de hoogte de lengte, ja, hoogte van de mensen van de bruid en de bruidegom en dat betekent dat Orgozer die dan bedekt darm bedekt met zichzelf de Hakadosh-Borahu, de Zeiran-Pinenschina. Want zij vormen dan als het ware, dat is als or, yasha en dat is als Oor-Gozer. Hanikraïim, die heiten nu, welke Kakutschabri, Hakadosh-Borahu, Heilige gezegend is, hey, en die zijn schina heette nu chatan vekala, in de gmartikun heette zij chatan vekala en bruid shehaor chozer chofef mimaal lahem dat het oor chozer die bedekt hen van boven kmo chupa als een baldakijn, als chupa dat is de bedoeling, dus van die Guppa. De betekenis. De zestien. Dus de Guppa is de Orgozer. het? Nou, vraag naar iemand die dan. Uh, die. zei wat zij ze doen, dat zei. wat het betekent Guppa. Niemand zal je dat vertellen. Niemand begrijpt het. Niemand begrijpt het, wat, het, wat het is. Waarvoor? Je kan praten met hen wat je wil. En Ze niet moeten begrijpen, want dat is het geestelijke, begrijpen, begrijpen ze niet. Begrijpen ze, begrijpen, zo moet het, zo moet het, je moet het twee centimeter verder, tien centimeter naar links, zo moet je goepa opstellen, ja, er moet zo'n zo afmetingen moeten zijn, zo'n beetje hoog, twee meter twintig hoog of zo, maar dan alleen maar technische dingen, tradities, maar niet het geestelijke. En daarom is het, het, het spreekt niet, het is, het is weten. En weten is, is dodend. Weten, wanneer men in plaats van het geestelijke, het geestelijke wil weten. Goed opletten. En wanneer men het geestelijke alleen maar wil weten, dan wordt, dat weten wordt dan tot eh, dodelijke gif. Dus dood het geestelijke. Het staat ook geschreven daar. Maar wanneer men wil het geestelijke begrepen door boven het verstand, dan wordt het tot hm, levenselixer. Dat, is, dat brengt leven. Dat, net als zuig je, net als dat je, dat een mens uh, dorstig is in de woestijnen, dan oh, opeens zal iemand brengen hem dan water brengen, zuiver water, reinig water hoe geweldig dat is. Zo is het geestelijke, moet werken bij de mens. Het is net als een vis uh, water nodig heeft. En als een vis zo ligt op een, op een kust en die gaat dood. Zonder het geestelijke. Dus dat is precies het geestelijke. Dat je moet weer in het water gooien. Waarom? Water is net chassadim. Chassadim en daar is het in binnen Chassadim kan men Chokma ervaren. zestim Nouden punt. Dat is ook de reden dat na de. Tijdens uh, de. Tijdens de. Mabool. Tijdens de. Wanneer de, de, de, de, water dan? Of water van uh, Noach. Overfield. Overvloed van water, watervloed van Noach, ja? zonvloed van Noach, dat alles was dood. Maar dan Midras vertelt ons, al het, al, het, al het leven, alles wat leven, leven had in zichzelf, was dood. Dood ging dood door de zonvloed. Behalve vissen. Midras vertelt dat de vissen niet. Omdat vissen hadden niet gezondigd vissen, dus, ja, alleen de dieren die op aarde waren, dus die, verstookt, verstookt, werden die ja, verstookt werden, die geen water hadden. Want water is gassadim. Maar, als men de, het water gassadim niet benut, dan gaat het overdonderen, gaat het helemaal boven alle maten en brengt dood. Maar de vissen niet. Want de vissen hadden genoeg chassadim. De vissen gingen ook niet mee op de ark. De vissen ook gingen, gingen, dat was niet nodig. Nee, maar, is goed wel. Ja. maar goed, dat is in de midrash verteld. Dat is. Nood. Ja. En vis is ook vis, betekent nun. Dat betekent, nee, in het Hebreeuws is nun. De letter nun. En als je dan de letter Noen voluit schrijft, heb je dan Noen. Noen. En dan Noen betekent vis. Dat is ook de letter Noen. Kijk naar de letter Noen, dat lijkt op een vis. Ja, en dat is Noen. De letter En dat is ook 50. Ja, dat is ook 50. Noen is 50. Dus het zijn allemaal dingen die. En kijk nou, de, de, de vis, ja. Vis. Uh, wat wij zien ook. Ja, de vis hoeft geen, behoeft geen rituele slachting. Ja, de vis hoeft geen, niet geslacht te worden. Hoeft niet, geen rituele slachting het is nodig voor de vis. Iedereen mag, mag het dat doen. Je hoeft het niet te brengen ergens naartoe. Dat dit geoorloofd is, niet geoorloofd is. Terwijl vlees is iets anders. Zestien. Dat betekent diepe geestelijke dingen. Zestien naar de punt. Kijk, hey, het is veel wat we leren, maar het is ook goed om een les zo door te nemen, absoluut geconcentreerd zijn alleen op de zogers zelf. O lefichach, nikraot azadzadikin, benij zeventien chupata, kikole hadwe hadde, jeslo Ba bachupat. Achtin, Azo, zo. Bashiur, Haman. Shehala, le masach. Sheba malchut. 19. Lariyat, Kijk, het is, als je goed ziet dat wat betekent naar de, naar de fenomenen die wij leren in de kabbalah, zivuk, Orchoser. Or je schardan vochrepje wat is ook al verteld. Zestien. Uwe fikah en de Romeinen krooten, als het rechtvaardigen worden dan genoemd. Bnei Kuppa, de zonen van de Kuppa. Ja, Kuppa is al gezegd, en dat zijn de zonen van de van de van de Kuppa. Zeventien. Kigolichad, weechad, want ieder iedereen van hen elk heeft een aandeel in deze groep Duidelijk. Dat is, in zijn, dat is een man wat, hij, wat zij hadden Shubashir uh, Haman in de mate, de regel, regel 18. In de mate van de mannen Shihallah, welke man uh, die elke rechtvaardigen deed opstegen naar de massaag die in de Malchut staat, in de Malchut van de salut. Altijd naar boven moeten we trekken, die man. Laliat orgozer. Om orgozer op te stegen. Te doen op te stegen. te doen opstegen. Punt. 19. We zijn schon Ashamayim. Da. Ga the Isle 20 and the Chupah. And that is what Hei Zohar says, the Shamaim, That is the Chatan, that is Chatan, that is the Brea, the Chum, the Chum, and the Chupah 20 and the Chupah and the Chupah and the Aet, sher, 21, gmar, ha, tikun. She, as, kra, kut, shabri, hu, hatan, we, 22, ni,chnas, as, 20. Aen, hoe dat wil zeggen. Lomar, dat, om, dat, om te zeggen. zeggende She, om te zeggen, kan je zeggen. Shaqavanahi, dat het slaat op de tijd van de Gmaratikun 21. as dus dat dan, de Koetjabriho, Boruhu, de heilige gezegende, hij he, heet Gatan, heet uh, Breid, we Wehoen, Nihnaas hij komt dan binnen, komt dat dan tot zijn hupa hij komt dan tot zijn goepa, goepa wordt aangetrokken door de ge, door de rechtvaardigen Dat hebben we geleerd ja, en de wie brengt en die goepa, dus die wordt opgesteld voor de bruid die, al die man komt naar de bruid en daarin komt uh, Ziran bin als Gatan. 23. We zijn schommer, Misaprim, Mineharin, we goelen. En dat is wat hij zo over zegt: Misaprim, vertellen. Mineharin, zij schijnen, enzovoort. 23, na de punt. Misaprim, zoals in dat, in dat vers van uh, Psalm, daar staat het. Misaprim. De hemelen vertellen, ja, et cetera. Dat woordje Misaprim, 24. Hoesot haziwuge Hagadol. שיהיה לעתיד, שהוא מלשון, פייפן תוינטח, אישה מספרת עם בעלה. וספיר, הוא, זה סן שם השכינה, הקדושה, מלשון, ותחת, praglav Kemase, 27 levanata sapir. Punt. 23 na de punt. Misaprim, het woord misaprim, zij vertellen. Kijk wat betekent. Nu, nu lees dat uh, van die psalmen wat het, wat het is nu. De hemelen ver, vertellen de glorie van keel. Het is mooi, het is mooi verheven, maar als we leren op die manier, dan begrijpen we elke diepere betekenis vanuit de woorden zelf. Daar zitten de krachten. in. Saprim, zij die vertellen, en daar zit het woordje van Sapir in, Sapir, 24. Hoe zot azivu gagador? En Rudy had, had gezegd aan het, eh, in de pauze, dat Saphir heeft een blauwe, mooie blauwe kleur. Ook weer vertelt, ook weer verwijst naar de Zeerandpien. De hemelen, ja, de hemelen vertellen, en dat vertellen komt in, in de blauwe kleur. Dat hoe zo dat zien we dat is het geheim 24 van de grote zivug die in de toekomst zal zijn dat is de gmartikun de zivug van de gmartikun dat de dat komt uit de uitspraak staat in het barachot in het traktat barachot staat dat er bestaan gimme aan het begin van het dit traktat daar staat geschreven dat er beschreven wordt daar over de nachtwaken of nacht eh, verschillende eh, nachtwaken betekent dus ook verschillende tijden verschillende perioden in de nacht en de Torah geleerden beschrijven daar erg mooi erg diep beschrijven zij ook een periode tegen dit, wanneer het net begint iets te en we zeggen dat ochtend, ochtend, glori, ochtend glori, maar nog niet, niet het is nog donker en het is pikdonker net pikdonker is het, en dan van pikdonker wordt het een beetje licht het is erg snel het. Ja? zo'n moment, kijk nou ochtends, is geweldig je ziet het ook net als een strijd tussen nacht en dag zo ook in de nacht wordt het, het bestaat een moment wanneer het pikdonker is en dan opeens is het, je ziet het wel een beetje licht. Je begint het opwekken. En dan voel je het, het, dat is ook een in de, wat wij noemen dat, in de, in de, in het moment van Ghatsilayla. Ge, uh, ja, de helft van de, van de nacht. Daar is ook zo'n so moment waarbij tot dat moment, je, je mens voelt benauwdheid. Ja, want ah. ja, dat is dan de, de, de, de Werkzaam is. Daarom is het goed om te slapen in die periode. Wanneer de dienen is beter te slapen, want dan is het, anders ben je onderhevig aan al die, al die, al die trillingen in jezelf. Die, je weet niet hoe dat zit in elkaar. Daarom, mens die slecht leeft, die leeft nachts. Ja? Nachtmensen betekent slecht. Een mens begint slecht te leven, dan zegt hij dat hij kan niet meer kan leven. je kan niet meer overdag hij leeft s'nachts. Ja, Bijvoorbeeld de grote, de, een van de grootste dictators diktator, ooit, Stalin. Die sliep s'nachts niet. Hij kon sla, niet slapen. Overdag sliep hij. Maar s'nachts, altijd, altijd was hij wakker. Want s'nachts, daarom allerlei verschrikkelijke dingen komen in de mens, s'nachts. Ja, er zijn mensen die dat wel, je kan zeggen, ja, ik ben zo, ik ben nachtmens. Allerlei dingen, allerlei smoesjes de mens bedenkt. Is het goed altijd om, zich aan, om je aan te leren, om vroeger naar bed te gaan. Als het kan natuurlijk, als je niet werkt, als je niet hoeft, maar vroeger naar bed te gaan. Dat, is, dat we zeggen, half tien, niet altijd later dan tien uur. En niet blijven hangen, et cetera. Want dat is de tijd hier, in plaats van dat jij kracht moet accumuleren en meden de dien onnodige dien dat ook nodig is, maar jij moet het slapen tegen de dien, s'avonds dan heb je vroeg, ochtends, heb je dan barmhartigheid, et cetera nou dan in de traktaat, in de, de, de traktaat van Brachot, zegeningen daar beschrijven de Torah geleerden verschillende nachtperioden ja, dat verdeeld wordt in vier Sommigen zeggen vier en sommigen zeggen drie, maar er zijn verschillende interpretaties. En eind daarvan is het, dat het begin van de aanbreken van de dag. Het is nog nacht en tegelijkertijd het is het al een beetje ochtend. En dan beschrijven zij, de Torah-geleerden, dat door woorden van het is dan de tijd wanneer Isha in imbala. Wanneer een vrouw spreekt. Met haar echtgenoot. En hier en hier misappair En betekent dat zij een ziwoek maakt met hem. Dat is de tijd. Dat zij beschreven dat geweldig. Dat is de tijd wanneer het goed is om ziwoek te maken. Uh, met elkaar. Dat is het minste dat men op dat moment. Min het minste uh, zondig zich kan voelen. Uh, maar dan is het erg goede dan op dat moment, ook de serampine noekwa, die komen weer bij elkaar dat is dan, dat is de, de periode dat is wat hij zegt, dus dat woord dat woordje misaprim dat woordje vertellen dat komt dus, zegt hij van dat vers, dat zat wat zij zeggen dus, dat vrouw een vrouw spreekt met haar echtgenoot. Uh, we sapier, en het woord sap, sapier. Dus het woord sapier betekent het als edelsteen, sapier. Hoe zijn Dat is de naam van de heilige schina. Kijk nou in, in onze en hierop in onze wereld is het een edelsteen, een dure edelsteen, een van de duurste misschien. Edelstenen, die echt sapier is, is. Is dat je kan het zien dat dit ook alles is opgebouwd uit dienstverhoud. Zelfs de edelstenen. Ik denk, uh, ik weet niet zoveel van edelstenen. Ik kan ze niet onderscheiden tussen gewone stuk glas en edelstenen. Maar Rudy weet het wel. heeft wel verstand in specialist in, in, in uh, juwelieren. Uh, dan weet je wel, waarschijnlijk, bestaan we ook daar, ook, een so ook tien, tien edelstenen, tien echte edelstenen, moet ook tien zijn, ja, ja. ik bedoel, tien goede edelstenen, de beste edelstenen, moet ook tien zijn, net zoals tien, tien soorten van edele, edelbomen, edelbomen, zijn ook mooie, echte, dure edelbomen, zo so is het, alles is, heeft tien in zichzelf. Uh, dat zegt hij dan dat Sapir dat is, komt uit, dat is de naam van de hele geschiedenis 26 vanuit uit de uitspraak uit, uit de vers, vers wat staat ook uh, en onder zijn voeten is Net zo als daad van, of een product is, of een maaksel van lavanata Sapir van het, um, zo'n witte lavanat asapir, zo'n wittig sapir, zoiets van sapir, van sapvir, ja, iets van sapvire bodem, zoiets. 27, na de punt. Zahara de Sapir, 28. Ayn. A or José. Shei maala mitatale eila. We 29. Pirusho. Or Yashar. We za Pirusho, or Kijk wat zegt en dan altijd goed kijken omdat op de achtergrond altijd te zien de boom des levens en ook die processen, die geestelijke processen. Niets anders is er in het geestelijke dan dat oor via Shar komt, direct licht komt en die wordt weergegeven, weerge, uh, uh, weergekaatst, door de malgoed. En dat wordt een zwoek en, zivuk en allerlei dingen. Dat is uh, de enige vorm van. De vorm van de. Uh, interactie tussen licht en Want oh, Dat is wat hij zegt, let op, 27. Zohara, de sapier. Het schitteren, nee, het schitteren van de sapier. Wat betekent dat? Het schitteren, dus niet het schijnen, maar het schitteren en het woord zohar. Van het woord zogar, dat is wat wij leren ook. Want het boek, wat wij leren, heet zogar. En dat is ook wat hij leert, kijk nou, dan zien we wat betekent Zohar. Dat Zohara de Saphir, de schittering van de Saphir. 28. Hij nu dat wil zeggen. A Dat is het Orgozer, het weerkaatste licht. Shehima Allah, die zij, mal doet opstegen, mi matel ele, van beneden naar boven. Dat heet Zohar, dat is ook de Zohar wat we leren. Dus de hele boek, het hele boek Zohar ontleent zijn naam, zijn titel, ontleent aan het woord Zohar. Van, of Zohar betekent, uh, de schittering betekent schittering van, vanuit de schepping zelf, door het toedoen van de schepping zelf. Dus de schittering vanuit de malgoed, de terugkatsing van het licht, dat is de zoger. Dat moeten we leren, daarom het boek heet Zoger, zie je dat? Dat is wat wij moeten leren, wat niet het licht moeten we leren, maar de weerkaatsen, het weerkaatsen van het licht, dat is de zoger. Iedereen begrijpt nu wat de zoger is? Dat is dat orgazeer, dat wat komt van de schepping, van de malgoed, komt van de schepping omhoog. Dat is wat wij ook aanleren. In onze studie moeten wij aanleren. Dat is, dat helpt. Kunnen wij weerkaatsen, dan kunnen wij het licht ontvangen. Zonder weerkaatsen, zonder orgozer, kunnen wij niets ontvangen. Een nieuw, neem nou een nieuw. Uh, laat hier nu een, een, een dozijn, dozijn religieuze mensen zitten hier, komen hier op onze les. Ja, laten we zeggen. ...en door dus zijn rab rabbijnen... ...en door dus zijn priesteres... ...of van alle, alle religieën. nu door dus zijn... ...iedereen, we hebben geen plaats zoveel. Maar laten wij zeggen dat zij dat komen. Dan zullen ze zich voelen hier... ...ze zullen zitten hier... ...ze zullen alleen maar met de ogen... ...misschien zullen ze iets voelen... ...maar ze zullen wel... ...zitten alleen maar... ze zullen niets begrijpen... Wat wij, waar, wat, ...waar wij het over hebben. Begrijp je? Waarom niet... Ze hebben geen kilim voor het, van, van het geestelijke. Ze weten niet hoe het oorgozer omhoog te doen, kunnen ze niets ontvangen. Dus zogar, zogar betekent, nu weet je dat, goed. Schittering, maar dat is schittering, komt altijd van die. Dus die zogar, dat is schittering, die komt van die malgoed. Dus weerkaatsen van het licht. We hebben niets om te laten schitteren. We kunnen alleen maar schitteren door het weerkaatste licht door in, het, in jouw licht zullen we het licht zien zo ja? so, so, so leren we dat in jouw licht zeggen we, we in, van de scherm zullen we het licht, het licht zien Dus door het schitteren dat is heet we regel 28 het laatste woord we hier. en het woord nahieren betekent en het schijnen, stralen, schijnen, wat is hoger gebruikt in, in onze, zoger gebruikt twee woorden nu, zohara en nahir, dat is het nahir, dat is dan het schijnen, stralen, Pirosho Oriashar dat betekent orjashar, het directe licht, we zahir, en het woordje zahir, schittert, virusha, orgozer, dat is het, betekent, betekent, orgozer. Ja, dus weten u nu wat, betekent, zoger spreekt alleen over het orgozer. Ook, zelfs wanneer de zoger spreekt over het licht zelf van Orjasar, van de licht van Orjasar zelf, dan is het de bedoeling ook van de zoger, dat wij, die dat leren, dat wij leren dat, dat directe licht weerkaatsen. Dat is de hele clue om dat te doen en dat is haalbaar voor iedereen. Alleen niet tegenstrebelen, maar proberen jezelf openstellen, ontvankelijk worden. 30. Wolmer Sha'ari dei asivuga godol gaze. Anasa בגמר אין אינדרטה התיקון, שהוא קיבוץ מכל הזיווגן. הנה האור ישר תו אינדרטה והאור חוזר שבזיווג הזה נהר וזהר מסוף האולם תו אינדרטה zivug agadola deze hrouta zivuk. Aan a sabi mara ti kun dih in the dat is de me kola zivugim van alle zivugim zivugim van alle zivugim het jurende zes daizend jaar inei haor jashar zihir de or jashar et licht or jashar twee dertig vea or chozer en het or chozer sheba zivug הזה gie in deze zivug in de laatste overkuppel in de hier zain nahir die Nahir is, komt van het Orjashar, het Zahir, dat is dan, dat is dan Orhozer. Beide lichten ze, beide lichten moeten zijn, mik van van een uiteinde van de wereld, tot de andere, tot het andere. Je dat is het geheim van wat geschreven staat in de, in de psalm, ashamayim is de hemelen vertellen nou we hebben het doorheen, we zijn doorheen een flink stuk van de zoger en we hebben een beetje nog de tijd misschien er vragen zijn er vragen of iets anders wat opkomt bij iemand misschien iets wil vragen in kort alleen een paar, drie treffende, twee, drie treffende woorden. Iemand iets wil vragen? Kijk, dat is wat we, wat we leren niet om te weten. Dat is uh, de steen des aanstoots van uh, het ontvangen of niet ontvangen. Het is, wie wil weten in het geestelijke, die komt in de duisternis. Die, die, die, die, die, die zal praten alleen met, met woorden. Ik heb nu uh, sinds een enkele dagen, sinds vier dagen of zo, so, drie, vier dagen, werd ik benaderd door een, uh, een Rus die geleerd had in een bekende school van het in Israël, voor vele jaren had hij daar geleerd, acht jaar en is hij weggegaan en ook geopend had een forum ja, op een, eh, een forum ja, een soort eh, forum, dus een, een soort eh, plaats virtuele plaats, waar zij kunnen mensen die dan de kabbalen leren dan die Discussie. discussie, ja, die kunnen dan zich inschrijven. Ja, ze kunnen dan zich registreren. En, ze kunnen en ze, hij vroeg mij of ik dat wil. Ik wilde nooit in dat soort dingen participeren. En hij vroeg mij of ik dat wil. En hij beschreef het erg geweldig in zijn mailtje. En ik voelde uit het mailtje dat het... Dat, het, dat, dat hij wil wel dat hij... Had altijd... Acht jaar geleerd, uh, geleerd had al in, dat school, in de school daar in Israël. En hij zat aan dat, aan, ja, aan dat kennis. Aan, dat, aan die wetenschappelijke benadering van de Kabbalah. En hij is daar weggegaan. En opende zoiets. En iemand die woont in uh, Finland. En die daar opende zoiets. En heeft vele mensen bij elkaar gebracht. Dus ik kom daar op, dit, op deze. En hij wilde graag dat ik... Erbij kom. Ik zei, maar goed, hij had het zo gemotiveerd geweldig. En ik voelde wel dat hij, wat hij vertelde, dat zij willen, eh, bij hen spreekt het aan de, het individuele wat wij zeggen. Wat wij weten, zoals onze richting, Lurianische Kabbalah is individueel. Alleen maar individueel. Niet in groepsverband. Je kan niets bereiken in groepsverband. Wij We weten dat. dat zijn. Dus ik kwam naar, de, naar hun. Uh, naar, ik liet me registreren daar. En zij hadden een hele rubriek. Ka Lurianse Kabbala. Met al die lessen hadden ze. Dus. Uh, opgemaakt. Waar ik ook mijn boek Kabbala. Voor. Voor. Uh, ...vertaal nu in het Russisch... ...en daar zet ik daar ook bij hen... ...elke dag, wanneer ik daar kom... ...op deze site, op hun... ...dan doe ik een stukje, een half pagina of zo... ...van het boek, wat... ...Kabala voor... Uh, ...complete life management... En ...dan uh, doe ik dat... ...en erg goed opgevangen... ...zeggen dat, ook oh, oh, goed opgevangen... ...ik vermeng me niet met die discussies... ...veel in de, bij hen... ...ik ga niet belerend met hen... ...absoluut anders... Uh, ik zeg alleen, je kan leren dat van, van die boeken en van onze lessen. En ze uh, hadden mij zo, zo, als het ware, zin gegeven om met de Russische lessen toch iets te doen. Want ik had iets van een groepje van drie, vier mensen die, Russisch, ja, die onze Russische groep waren, die ik uh, lessen gaf. Thuis, ja, gewoon lessen. En dan ben ik gestopt per, per 1 december, ben ik gestopt om Russische lessen te geven. En omdat dit, ja, zo. En toen zie je, na, na een paar dagen kreeg ik, na drie dagen, drie, twee dagen dat ik gestopt had of zo kreeg ik zo'n, um, als het ware, mogelijkheid om wat nog te doen voor mijn, ja, voor het, voor... De Russen, om, om toch wel iets voor hen te doen. En natuurlijk zijn ze uh, weggelopen. zij de een hele groep dat zij niet meer willen met, dat, met die wetenschappelijk gedoe van de kabalen te maken hebben. En, uh, maar aan de ene kant, dat hebben ze verlaten, maar die, ja, die, die Kabbala-school van in Israël, daar weet u wat ik bedoel. Maar aan de andere kant zijn zij, als het ware, ik heb net een gevoel dat zij net of zij besmet zijn geraakt daar in de school. Dat het nog erg lang en moeilijk weg is om hen te zuiveren. Zuiveren betekent te zuiveren van die kennis die ze hebben opgebracht. Want die gaan vlot met al die sfeerot, met de sfeerot, met de mogen, allemaal vlot ze gaan te werk met al die kennis. Terwijl deze kennis is niet is niet iets om te, om, om daarmee te pogen, of daarmee iets wetenschappelijk om te gaan. Dat is sfeerot moet je beleven sfeerot en niet uh, daarover die uh, Svira, dat en dat en de gokma van de Bina komt er niets van terecht en ze kunnen erg goed praten hun leider kan ook zo goed praten maar die verstaat die, die, die, die, die, die, die is wetenschapper maar geen geen kabala dus die heeft niets uh, die heeft misschien goede contacten hier op aarde met allerlei uh, dingen maar met de schepper heeft die absoluut uh, moet je Russie hebben gehad dat die geen verband heeft met de schepper. Absoluut niet. Hij had wel kans gemist. Maar daarom deze mensen. Dan denk ik nou. Leuk om hen toch wel. Met hen om te gaan. En ik doe het op een absoluut andere manier. Niet pushen en niet dat. En niet dat ik krabbel ben. Weet ik veel. Ze zijn gewend aan. Dat het uh, afstand. Ja, tussen die leraar en mij. En begon ik dus met hen, hen een beetje. Dus even een klein beetje dat doen. En lessen hoef ik niet te geven, die, want alle lessen heb ik op, uh, al ingesproken gedurende vier jaar. Dus ik ga dat nu op mijn site, uh, deze week nog op de Russische site, gewoon openstellen. Mijn lessen die ik tot nu toe gegeven had aan iedereen, want hij had me gevraagd, hij heeft gezegd, wij zijn een groep van Russen die anders zijn dan zij die aan de tafel met die Arabisch met zitten daar in Israël. Wij zijn in de regel arme, ja, van arme streken komen ze. Dus een is komt van de Siberië, dus uh, virtueel komen ze bij elkaar. Dus we hebben geen middelen, geen bedaard, in de regel dus... Ik had gezegd, nou uiteraard, het is, ik said, stel het gewoon in jullie gratis. Dus ze, gewoon op onze site, op de hoofdpagina, zal een pagina komen. Ja, pagina, webpagina. En ze kunnen gewoon, gewoon downloaden, unless, gewoon stap voor stap. Dat, maar hij, hij, aan die leider van, de, van, de, van deze groep, aan, deze, van de, aan, deze, aan de leider van deze groep, heb ik gegeven de eerste les van de Zoger en de hele set van de Zoger Ed Schayim van de eerste les van de, wat ik aan de Russen gegeven had, maar hij had geluisterd en daarna antwoordde hij mij: dat is absoluut iets anders dan wij hebben geleerd en dat kan je niet aan iedereen geven. En hij zegt: ik zal het alleen geven aan de uitverkorenen, aan de spe paar speciale mensen van ons daar zitten van een paar mensen van ons, die wel daar, die de moeite waard zijn, omdat, weet dus de, die, de, de, de beste daar, die daar bij hem zijn, aan die kan ik het geven, maar de andere niet. De andere niet, ik zeg tegen hem, wat denkt u, zegt niet tegen mij? En ik geef geen advies, weet je, niet pushen, maar ik zeg in dit geval, nee. Wie weet, weet jij, ja, weet ik, weten wij de wegen van, van Hashem, weten wij van wie? Wie, waar, wie waardig en wie niet waardig is. Ik had gezegd, misschien de kleinste die je meent dat die niet waard is. Hij zal juist misschien wel daar gebaat ermee zijn. En niet die van die grote die daar met al die reken daar aan tafel zitten met de rabi. En dan wie meer betaalt, die zit dichter bij de rabi. Dat is hun manier daar in, in Israël. Begrijp je dat? hier ook, ja, hier ook, hier is het ook zo, precies. Ja, ja en dan heeft hij mij, interessant was, vandaag heeft hij mij gezegd ook, hij heeft mij geschreven, dus ik gaf hem die lessen, ik zeg, je mag die lessen, die audio lessen opzetten op je, op je, op die, op de forum, dat iedereen kan dat hebben, hij zei tegen mij, Kijk, moet je, moet je zo moet je zo weten, zegt hij mij, dat al die kabbalisten van de school, van die Israël van Israël, ze komen ook nu hier een beetje zo te kijken, een beetje, te snabbelen, Ze snabbelen, te Een beetje hier wat het hier is. Zo een beetje spionieren. Hij zegt, dan ben ik een beetje bang dat waarom moet Hij is bang een beetje daarvoor. Dat zij komen op zijn site daar een beetje spioneren. Ik zeg tegen hem, de eerste wat ik zei tegen hem, en ik schrijf ook in hun, op in hun forum, direct schrijf ik dan in hun forum eerst antwoord aan hem gegeven. En dan in de forum zelf, ik zei, kabbalist, een kabbalist moet voor niets en niemand bang zijn, anders is het geen kabbalist. Als je bang bent voor iemand, voor iemand dan, hoe, kom je, hoe kan je dan je eigen kilim opbouwen? Als je bang bent voor, voor iemand, voor een mens, of voor een groep. Of voor het geloof, of voor wie dan ook. Kan je dan jouw Vergeet het maar kan je niet dat doen. Dan had ik zeer, het erg goed, in de Russisch heb ik het ook geschreven. Vriendelijk had ik gezegd, zegt, en heb ik gezegd, iedereen mag deze les ontvangen. Iedereen, ook die, zij die dus komen uh, pasutzen, zegt hij dat. Ze komen dus ja, zich ja. grazen, komen dan grazen. Hier is het geweldig dat zij komen grazen, grazen hier op je, op, je, op je site. Zij mogen dat wel doen, want misschien zullen zij toch iets begrijpen uiteindelijk. Samen met hen, met hen, met hun Rabbi had ik het ook gezegd, samen met hun leider. Want ook hij heeft het graag, hij heeft het ook hard nodig van onze, onze lessen. Hun leider, hun rabbi is, is uh, helemaal weggegaan naar de... Naar, naar de professor, naar de duivelse zaken, dus hij heeft niets te maken met de, met de schepper, absoluut niet. Kijk, ik, geen, ik heb geen, geen concurrentie, ik heb een uh, tiental, een paar, twee, twintig mensen, en alles, en ik ga me niet profileren, en ik ga niet naar die, naar die congressen, maar hij doet absoluut, hij is absoluut afgedwaald, en daarom, daarom het is net of... Net of uh, of jij, of jij vindt daar mensen die gewoon verloren zijn, verloren schapen zijn. Die Russen, die, die van, deze, van deze groep die ik dus, voor wie ik een beetje geef. En zij zijn allemaal nu tot leven komen. ze willen graag iets. En dan heb ik gezegd dus, je moet nergens voor, voor bang zijn, niet voor mensen, nog voor, voor iets als je kabbalist bent. En als de hele, de hele wereld, volgens het principe dat, uh, uh, als de hele wereld drinkt, drinkt Coca-Cola, moet je zeggen, en ik drink geen Coca-Cola. Dat is de kabbalist. Als de hele wereld zegt, ja, je moet, moet in staat zijn om nee te zeggen. Als zij zeggen, nee, ja, wij, wij vinden Yeshua niets, dan moet je zeggen, ja, ik vind hem wel geweldig. Het enige is aan wie ik hang, is Yeshua en natuurlijk alle andere via de middelste lijn. Daar hang ik aan, want van hen ontvang ik, via hen ontvang ik het licht. Hoe kan een mens licht ontvangen? Anders dan door die, door die stadie die er zijn. Dus ik zei dat, laat ze allemaal dat leren. Daarom heb ik het nu opgezet dat op onze site nu uh, gevraagd, onze Robert, om dat op onze site op te zetten, dat, dat iedereen mag het hebben. Laat ze ook grazen komen, hier grazen. Op mijn site begrijpen, misschien, komen, misschien worden ze Daardoor komen zij tot, tot de schepper daarvoor, in plaats van dat zij komen, dat zij dan op de sokkel hebben die, die kale, brutale man die alleen maar wetenschap weet, alleen zijn eigen weg gaat, alleen, alleen bedonderen, alleen zichzelf en alle, alleen zijn eigen eer wil koesteren. Dat is wat hij wil, en misschien wordt hij nog een Nobelprijswinner, want zij houden van dat soort lui, dat zijn mensen die macht en geld hebben. En hij is nog nog trots daarop gezegd dat we hebben hier naast mij zitten, miljardairs. Dat zegt hij ook. Dus Russische miljardairs, zeg je ook investeren in hem. Maar ik heb het, we hebben het absoluut niet nodig. God verhoeden, want dan dat geld, dat is... <laughs> dan, nou, dat is iets wat, um, nieuwe ding wat ik had gedacht. Nou, ik ben nu bevrijd van al die Russische lessen, dan hoef ik niet, meer tijd voor mijzelf en et nou, drie dagen later, word ik weer opgezadeld. Wakker blijven. Ja, wakker blijven, en dan wordt het me weer, weer toegevoegd, meer werk, begrijp je, meer werk, ik dacht ik, en dan meer werk aan mij, grijp. en niet dat ik veel tijd, dat het mij tijd kost, ofzo. Ik moest toch wel dat boek van mij ook in het Russisch vertalen. en nu vertaal ik het wel, het al in drie dagen heb ik dat net zo'n elke dag een pagina ofzo, zo. maar zo geweldig is ah. het. Huh? Het is juist mooi dat het doorgaat, vind ik. Het doorgaat, dat precies. het doorgaat, precies. Ja, ja, dat het op die manier dat ja. ik aan hen geef. Ja. En dan het op die manier, zij, het wordt iets levens. Want zij willen, zich verlangen, zij verlangen. als deze groep is net als uh, vissen die op een oever zijn, uh, ja, net als die wal, zeg ik dat, aangespoeld. aangespoeld en er is niemand die hen, die hen terug weer naar de zee brengt. En dat is zo uh, gevoel heb ik. Dat zeggen zij ook tegen mij. Er zijn zoveel mensen die zoeken. Er zullen zoveel mensen nog bij komen. Ja, ja. En dan is het. Zij zeggen. De ene bijvoorbeeld schreef. Ik antwoord niet. Ik ga niet in hun discussie. Maar één bijvoorbeeld van hem. Zegt dan bijvoorbeeld. Dat, nou. Het is geweldig. Als er een leraar binnenkwam. Ja. Dan betekent dat de leerlingen al klaar zijn. Ja, dat fijn, ja. Nou. Dat is iets wat uh, bijzonder goed. belangrijk is. Zoals het jullie ook. Zonder jullie zou ik geen woord kunnen zeggen, begrijp je? ik zou het kunnen zelf leren. Thuis, op de zolder, weet ik veel, maar die, die onthullingen die ik ontvang, ontvang ik, dankzij jullie. Begrijp je? Niet om, vanwege de groep, maar om vanwege het uh, feit dat, dat wij in één richting gaan. Iedereen afzonderlijk, niet als groep, maar iedereen afzonderlijk en toch dat wij niet verzetten onszelf tegen de wil van Hashem. En dan is ons succes in het geestelijke, in alle opzichten, niet alleen in het geestelijke, in, in, het, in alle opzichten, is verzekerd, absoluut verzekerd onze redding. En onze vervulling, de weg naar de vervulling, is aan ons weggelegd en we zullen het uh, ongetwijfeld zullen we daarop voortborduren en we zullen wel komen met de dag tot onze persoonlijke gemartiekoon en we zullen de absolute, de algemene gemartiekoon Zullen doen daarmee zo ik doen da